12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Nederlandse diplomaten korte tijd ontvoerd in Libanon. Kamer debatteert over de toekomst van de politie. En de gemeente Rotterdam bezuinigt honderden miljoenen. Vandaag is het bewolkt. Verspreid over het land zijn er buien. Vooral in het zuidoosten. Ook met onweer, windstoten en hagel. Het wordt 18 graden aan zee tot 22 in het oosten. Morgen eerst zon. Alleen in het noorden een buitje. S'avonds gaat het allemaal weer regenen. Het wordt ongeveer 20 graden. En in het weekend lijkt het wel herfst. Stevige buien, veel wind en 15 tot 18 graden. Twee Nederlandse diplomaten zijn in Libanon korte tijd ontvoerd geweest. Dat is twee weken geleden gebeurd. Nu pas zijn de berichten over die ontvoering naar buiten gekomen. De eerste berichten, het is nog lang niet allemaal duidelijk. Correspondent Thomas Erdbrink, um, wat, is er, wat is er gebeurd met die twee diplomaten? Nou, deze twee diplomaten, de, de defensie-attaché van de ambassade in Damascus en zijn assistent... reden op 24 mei uh, vanuit Syrië Libanon binnen, waren daar in de BK-vallei in het noorden... een bekend gebied waar de Hezbollah heer en meester is, die Libanese verzetbeweging... waar Nederland ook veel problemen mee heeft, werd vervolgens aangehouden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt door een lokale stam... Um, is daar een halve dag vastgehouden en vervolgens in auto's met geblindeerde ramen... en zonder nummerborden over de... ...terug naar Syrië gereden en daar uiteindelijk na interventie van uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijgelaten. Dus vanuit Syrië, Libanon binnen, dan weer terug naar Syrië. Het heeft een halve dag geduurd. Ja, wat deden ze in dat gebied? Nou, ze waren daar volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken op een observatiemissie. Uh, de, de, het ministerie doet verder geen uitspraken, uitspraken wat, daar, wat daar precies mee wordt bedoeld. Maar laten we weten dat het geen geheim is wat ze daar deden. De missie was aangemeld uh, bij, de, uh, bij de lokale autoriteiten en zou ook naar oorspronkelijk geen probleem moeten zijn. Nou ja, ik zei het net al, de, Hele, de Libanese Hezbollah-verzetbeweging uh, is daar actief. Uh, het kan zijn dat het daarmee te maken had. Het kan natuurlijk... Ook zijn dat het te maken had met de onrust in Syrië zelf die brengt, zoals we in Turkije hebben gezien. Veel vluchtelingen stromen op de been en dat is in Noord-Libanon ook het geval. Dus het kan ook zijn dat daar onderzoek naar werd gedaan. Zijn er aanwijzingen dat daar meer ontvoeringen plaatsvinden of dat het extra onveilig is geworden nu het in het gebied daar zo, zo onstabiel is? Uh, Libanon staat natuurlijk bekend als een land dat in de burgeroorlog van 1975 tot 1990, uh, 1990 sorry, um, uh, veel uh, ontvoeringen plaatsvonden. De afgelopen jaren was dat niet zo. Maar sinds maart zijn er uh, verschillende uh, toeristen ontvoerd in het gebied. Daarnaast is er ook een bomaanslag gepleegd op uh, VN-personeel in Libanon. Dus uh, het lijkt er wel op dat de onrust in de regio ook uh, ja, uh, natuurlijk uh, naar de grensgebieden over aan het slaan is. Maar goed, zij zijn weer veilig. 2 ontvoerde Nederlandse diplomaten Thomas Erdbrink. Dan naar Den Haag. Velle confrontatie in de Kamer over de dierenpolitie. De oppositie hekelt de plannen van het kabinet... voor de aanstelling van 500 man voor dierenwelzijn. Die animal cops. Omdat die ten koste gaan van het reguliere politiewerk... Politiek verslaggever Michiel Breedveld in Den Haag. Ja, de bonden maken zich zorgen over de slagkracht van de politie. Dat bleek gisteren al in onze uitzending. Is de Kamer dat een beetje met ze eens? Nou ja, de oppositie deelt die zorgen. En de regeringspartijen, VVD en CDA en ook de PVV... zijn het daar volledig niet mee eens. Nou ja, er is voortdurend vraag in Den Haag... over de vraag of het aantal agenten, agenten wel voldoende is. Nou, het kabinet rekent nu met een operationele sterkte. Zo heet dat dan, mensen die beschikbaar zijn... voor de opsporing en de handhaving... Van 49,500 mensen. Ja, en hoe je het dan wendt of keert. Die agenten kunnen niet alles doen. Je moet dus kiezen, prioriteiten stellen. En de oppositie meent dat 500 man dierenpolitie in dat geval dus buiten proporties is. Want die 500 man komen dus uit de huidige sterkte. Ja, en ter vergelijking, zo stelt Adje Kuiken van de Partij van de Arbeid. Nederland kent, kent slechts 600 zedenrechercheurs. En dan is 500 voor de dierenpolitie best veel. Als ik dat afzet tegen het aantal van 500 dierenpolitie, vindt u dat dan een gerechtvaardig aantal? Of zouden we niet moeten zeggen nee, de politie richt zich op de primaire taken. Zeden, overlast, jeugd en dat soort zaken. En de dierenpolitie... Uh, doen we niet op die manier en regelen we uh, elders... Omdat we, omdat we de prioriteiten voor de politie echt anders zien. Uh, mevrouw Kuiken doet kennelijk ook mee aan die volksvlakkerij door uh, de ene kant uh, zedendeliquenten uh, en delicten af, te, af te, te zetten tegenover dierenwelzijn. Ik vind dat schandalig. Ik vind dat werkelijk schandalig. Dat is appels met peren vergelijken. En zedendelicten zijn buitengewoon zware, ernstige delicten... waarvan de minister ook heeft aangegeven dat hij daar extra op gaat zitten door een taskforce te formeren, door daar extra personeel op te sturen, extra rechercheurs voor op te leiden die dat werk gaan doen. Ik vind het echt schandalig dat hier een beeld ges geschapen wordt, alsof zou deze minister niks gaan doen aan zedendeliquenten. Voorzitter, het is aan de politiek om prioriteit te stellen. We hebben heel veel wensen, als het gaat om de politie, dat gaat om woonoverlast, jeugdcriminaliteit, uh, verloedering, het gaat over uh, zedenzaken, en wij als politiek moeten kiezen. En als de heer Brinkman serieus van overtuigd is dat de politie dat allemaal kan doen, zonder dat wij daar keuzes in maken. Sorry, dan constateer ik maar één ding, dat de heer Brinkman in Fabeltjesland leeft, waar alle dieren het prettig hebben, maar dit is Nederland en hier moeten wij keuzes maken voor de politie, want anders mist hij de slagkracht die nodig is uh, om zichzelf overeind te houden. Nou, dat is Adje Kuiken van de Partij van de Arbeid in debat met Hero Brinkman van de PVV. Ja, en die blijft dus onverkort vasthouden aan die 500 man dierenpolitie. Nou, VVD en CDA zitten met die afspraak uit het regeerakkoord danig in hun maag. Voor die partijen is die 500 man niet keihard. En zij stellen nu in het debat dat uit een evaluatie volgend jaar moet blijken. Of dan ook echt die 500 man nodig uh, blijken te zijn. Of het misschien met een rondje minder kan. Michiel Breedveld in Den Haag. En Joodse en Islamitische organisaties hebben in de Tweede Kamer geprotesteerd... tegen een verbod op onverdoofd ritueel slachten... zoals de Partij voor de Dieren heeft voorgesteld. De Britse opperrabbijn die zei dat Joden hun geloof in feite niet kunnen uitoefenen... als er onverdoofd wordt geslacht. En ook voorzitter IJzerman van de Joodse gemeente Amsterdam... hekelde in felle bewoordingen een verbod. Het Nederlandse Jodendom zal het passeren van deze wet opvatten... En ik kan daarvan getuigen dat deze geluiden mij bijna dagelijks hebben bereikt de afgelopen maanden... als een onherstelbare breuk in de relatie tot het Nederlandse volk. En zal het toe leiden dat velen in de Joodse gemeenschap zich ernstig ontheemd en onthecht gaan voelen van de rest van de Nederlandse samenleving. Bijna alle insprekers benadrukten dat dierenwelzijn hen aan het hart gaat. En volgens de voorzitter van het contactorgaan Moslims... is een verbod op ritueel slachten voor moslims hetzelfde als een verbod op vasten. In de Kamer tekent zich een meerderheid af voor een verbod op het ritueel slachten... maar veel partijen hebben nog geen definitief standpunt. Het terreurnetwerk al Qaeda heeft een nieuwe leider. Het is Ayman al-Zawahri, dat meldt onder meer de tv-zender Al Arabiya. Al-Zawahri geldt al jaren als het tweede man van het terreurnetwerk. En hij is de opvolger van Osama Bin Laden... die vorige maand werd gedood bij een Amerikaanse commandoactie. Vorige week maakte Al-Zawahri al bekend dat hij de lijn van Bin Laden voortzet. Een rechtbank in Jakarta heeft de radicale islamitische geestelijke Abu Bakr Bashir veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. De rechter acht bewezen dat Bashir een trainingskamp voor terroristen in Indonesië heeft gefinancierd. Bashir wordt gezien als de geestelijk leider van een terreurorganisatie. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In Rotterdam gaat het mest erin. De gemeente wil de komende jaren meer dan 500 miljoen bezuinigen. Verslaggever Trudy van Rijswijk is in Rotterdam. Trudy, hoe gaan ze dat doen, dat bezuinigen? Nou, vooral door uh, de mensen met een uitkering aan te pakken, kun je wel zeggen. Er zijn uh, 35.000 mensen die hier een uitkering hebben. Daar moet 41 miljoen bij van de stad Rotterdam. En het totaal uh, tekort bij de sociale dienst is 100 miljoen. Er moet dus wat gebeuren, hebben ze besloten... Uh, vooropgesteld, mensen die echt niet kunnen, die krijgen hulp, die krijgen bijstand. En dat is naar schatting ongeveer 5 En de rest moet aan het werk. Wie een uitkering aanvraagt, die moet eerst aantonen dat hij vier weken lang naar werk heeft gezocht. En het niet heeft gevonden. En dan krijg je een uitkering. Maar uh, je krijgt zo snel mogelijk werk aangeboden. En dat kan uh, ook deeltijd of freelance werk zijn. En dat is nieuw. En wie werk aangeboden krijgt maar weigert, wordt in drie stappen gekort. Eerst gaat er 30% van je uitkering af, dan 50% en uiteindelijk 100%. Dan krijg je dus niks meer. Bovendien is het streven hier dat uh, de gesubsidieerde banen... dat zijn de oude zeg maar, doorstromen naar werk is daar de bedoeling van... dat die afgeschaft worden. Al die banen zouden eigenlijk over moeten gaan naar het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven zou die mensen moeten betalen. En daar wordt dus uh, druk over onderhandeld met het bedrijfsleven. Totale bezuinigingen op uh, de sociale diensten... Uh, dit jaar 28 miljoen, volgend jaar 87 miljoen. En uh, in totaal moet het dus 500 miljoen worden... En dan, je, je hoort aan mijn getallen dat je dan nog... nog generaal. Oh, er komt iemand voorbij. Generaal. Wat hij zegt weet ik niet, maar ik, generaal. Uh, in <gülpheer> totaal moet je, moet je 500 miljoen bezuinigen. Uh, en dat wordt dan verder vooral gezocht in het ontslaan, of tenminste aflaten vloeien, van 2000 ambtenaren hier op het totaal van 13.000. En bezuinigen is echt hard nodig, hè? want het gaat niet goed daar met de financiën. Nee, ze hebben twee problemen. Het aantal uitkeringstrekkers stijgt. En de uitkering van het Rijk daalt. Zie ja. daar het probleem? 500 miljoen er dus af. Trudy van Rijswijk met de bezuinigingen in Rotterdam. Als kweekster José Jansen is opnieuw opgepakt op haar bedrijf in het Brabantse Zomeren. Ze werd gisteren aangehouden op verdenking van economische uitbuiting van onder andere Poolse werknemers, de politie. We hebben de afgelopen weken met de hulp van de Algemene Inspectiedienst en de Vreemdelingenpolitie controles uitgevoerd op het bedrijf van uh, mevrouw. En uh, uit de verhoren rees het vermoeden dat er weer sprake was van economische uitbuiting van onder andere Poolse werknemers. José Jansen in 2009 en 2010 werd ze ook gearresteerd voor onder meer het uitbuiten van buitenlandse seizoenskrachten. De burgemeester van Zomeren vergeleken toen met slavernij. Ze kreeg boetes en ze zat een paar maanden vast. Een tekening van de Belgische kunstenaar James Enzor... is uit het gemeentemuseum in Den Haag verdwenen. Het museum had het kunstwerk in bruikleen. Het was een uh, werk wat wij leenden van het koninklijk Museum... voor schone kunsten uit Antwerpen. En het is inderdaad extra vervelend... dat uh, een werk wat je hebt geleend van een ander kwijtraakt... Je eigen spullen kwijtraken is al heel vervelend... maar als je het dan leent van een ander, dan is het extra vervelend. En waarschijnlijk is de tekening vorige week vrijdag overdag gestolen. En zo maakte die tekening Triomf van de Dood in 1887. Prent is verzekerd voor 100.000 euro. Het Haagse Gemeentemuseum heeft aangifte gedaan. Sport. Tennis eerst maar eens. captain Jan Siemerink heeft Timo de Bakker... gewoon opgenomen in zijn selectie voor de Davis Cup. De Nederlandse tennissers nemen het begin volgende maand... in potchefstroom op tegen Zuid-Afrika. En de Bakker besloot onlangs het grasseizoen te laten schieten. Die heeft al bijna een maand niet gespeeld. En de andere namen in het team zijn Robin Haase, Thomas Gorel... Jesse Hoetegalung en Igor Seisling. En bij winst op Zuid-Afrika plaatst Oranje zich voor de playoffs... om deelname aan de wereldgroep. De Franse wielerploeg Française Lejeune gaat tijdens de komende ronde van Frankrijk een opmerkelijke therapie toepassen. Renners zullen iedere dag twee keer drie minuten in een cabine plaatsnemen waarbij de temperatuur terugloopt naar 150 graden onder nul. En tijdens de sessies zullen het hoofd en de armen dan niet aan de kou worden onderworpen. Met die koude therapie hoopt men het herstel tijdens de tour te bevorderen. Volgens de ploegarts is dit in Oosterse landen al langer een beproefde methode. Lekker een soort van invriezen. Fransais Leger benadrukt dat het herstel wordt bevorderd en niet de prestaties. Het is 13 over 12. We gaan naar Dennis mooi bij de AUB. Dag Dennis. Hai, goedemiddag. Er staat nog uh, één file en die staat op de A12 Arnhem-Utrecht. tussen Maarsbergen en Driebergen. Drie kilometer. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Twee Nederlandse diplomaten zijn in Libanon korte tijd ontvoerd geweest door een lokale stam. Ze werden meegenomen naar Syrië, maar na een halve dag kwamen ze weer vrij. De Tweede Kamer praat vandaag over de politie. De oppositie is tegen de kabinetsplannen. voor de aanstelling van 500 man voor dierenwelzijn. Want dat zou ten koste gaan van het reguliere politiewerk. En de gemeente Rotterdam wil de komende jaren ruim 500 miljoen euro bezuinigen. Vooral op de bijstand. En ook verdwijnen er 2000 van de 13.000 banen bij de gemeente. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV met lunch. U kent ze wel. Vage voorwaarden in een contract die vaak tot nare verrassingen achteraf leiden. Kia houdt niet van vaag. Daarom een helder aanbod.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 Red samen met mij vandaag nog een mensenleven voor slechts 5 euro per maand. U ontvangt van mij dan een welkomstattentie. Stopdbc.nl, Giro 130 Den Haag. Bomaanslagen, presidentsverkiezingen en natuurrampen. Dat nieuws uit de wereld zien we al genoeg. Dus laten wij zien hoe een Nepalese naar de wc gaat. Namelijk stiekem in de tuin van zijn buurman. De wereld zoals je nergens anders ziet... Vanavond in Roos Metropolis om 9 uur op 3. Metropolis. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De winnaars van de zogeheten kijkerspitch van het experimentele tv-lab zijn hier. In het mediaforum presentatrice Hadassa de Boer en Mark Vist... die is van de NVJ, de vereniging van journalisten. Het gaat onder meer over de niet aflatende aandacht voor Joran van der Sloot... die in Peru terecht staat. Ook RTL Boulevard zit er bovenop. Advocaat of niet, het lijkt alsof het de killer Casanova... een worst zal wezen of hij vrijkomt. Met allerlei extraatjes zit die prins heerlijk in de Castro Castro gevangenis. En heeft hij ook nog een liefje. Ja, en de te kloppen scoren in de nationale. De nationale nieuwsquiz die is nog altijd 65. De kandidaat van vandaag komt uit Haarlem en heet Mark Scholz. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media-nieuws van vandaag. Florent Luiks wordt per 1 augustus de nieuwe contentdirecteur van Radio 538. Opvallend, want hij was tot twee jaar geleden nog zendecoördinator bij grote concurrent 3FM. Luiks wordt verantwoordelijk voor de invulling van onder meer Radio 538... Slam FM en Radio 10 Gold. En daarnaast krijgt hij TV 538 onder zijn hoede... Vanaf begin volgende maand is die nieuwe muziekzender beschikbaar voor UPC-kijkers... en later is TV 538 ook via Ziggo te zien. Florent Luiks heeft zeven jaar als zendermanager bij 3FM gewerkt... waar hij de slogan Serious Radio en Het Glazen Huis heeft opgezet. Gijs Scholten van Aschat is de winnaar van de Luisterboek Award 2011. Gisteren hoorde u daar al het een en ander over in dit programma. De acteur leende zijn stem voor het boek De Tuinen van Dor van Paul Biegel. Er was maar één manier om het pikzwarte water over te komen. In het rietenbootje van de dwerg. Dat kost een zoen op je linkerwang, zei de dwerg grinnikend. Goed, zei het meisje zacht. Subliem gelezen, oordeelde de jury. De KRO heeft voor de liefhebbers van detective-series een nieuw speeltje bedacht. Een zogenaamd tweede scherm. Tijdens een aflevering kunnen kijkers via de laptop, smartphone of tablet zelf actief deelnemen. Zo kunt u aangeven wie u verdenkt en zien wie andere kijkers verdenken. Ook kunnen detective-liefhebbers hints opvragen over wie de moord nou heeft gepleegd. Woensdag begint de detective-maand bij de KRO. De cover van de Amerikaanse Playboy van deze maand is een misser. Model Crystal Harris wordt geïntroduceerd als Mrs. Crystal Hefner. Ze zouden namelijk gaan trouwen met Playboy-oprichter Hugh Hefner. Pijnlijk, want dat huwelijk dat voor zaterdag gepland stond is afgeblazen. Hefner schaamt zich niet voor de cover, zegt hij. Wel worden alle Playboys nu voorzien van een grote sticker met Runaway Brides. En dit herinnert u zich vast nog wel. 7 januari begint het Spijt me weer. Wij zijn op zoek naar gedetineerden die iets goed willen maken... door middel van een prachtige losbloemen. Heeft u bijvoorbeeld bij iemand ingebroken... en heeft u daar nu ontzettende spijt van, dan kunt u ons schrijven. Het Spijt me komt dus terug op tv. Het programma waarmee Caroline Tens in de jaren 90 furoren maakte... wordt bij RTL 4 nieuw leven ingeblazen... en de nieuwe presentator is John Williams. De opzet blijft wel hetzelfde. Iemand biedt een ander, waarmee die uh, ruzie heeft gehad, een bloemetje aan... Het spijt me, is in het najaar weer te zien. Dan ja, is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles blokken. Het mediaarchief. wekenlang beheerst Griekenland al het nieuws. In de jaren 70 verkeerde dat land ook al in een crisis. In 1973 speelde een Nederlander een grote rol in Griekenland, toen na een staatsgreep hevige rellen uitbraken en de democratie onder druk kwam te staan. PvdA-politicus Max van der Stoel bekritiseerde in NAVO-verband... de Griekse dictatuur, toen de tijd ongehoorde actie tegen een bondgenoot. Uiteindelijk keerde mede dankzij Van der Stoel de rust terug. En dat zorgde ervoor dat de Grieken hem als een soort held gingen beschouwen. In het mediaarchief vandaag het fragment waar honderden Grieken zijn naam skanderen. Persoonlijk was het voor mij een grote vreugde om tal van mensen die ik in zijn gevangenschap, zijn ballingschap had gezien, om die nu als vrije mensen terug te zien. Sommige van hen als ministers. Hallo. Hoe je Welkom. He highlighting of my efforts for democratie. And ik thank you voor uw werk. But don't forget, I heb dat my duel als a democrat. En als dank voor zijn inzet is er een plein in Athene na Max van der Stoel vernoemd. Van de stoel over overigens op 23 april van dit jaar: Lunch met Jurgen van der Berg. De winnaar van de tv-lab Kijkerspits 2011 is bekend. Een vakjury heeft zich over de inzendingen gebogen. Koos er uiteindelijk zes uit. En daar mocht het publiek de afgelopen tijd op stemmen. En de winner is Truman. BNN gaat dat programma uitzenden. En de makers ervan zijn hier. Roland de Bruine en Rick van der Linden. Goedemiddag Hallo. en welkom. Hoi. En gefeliciteerd. Dankjewel. Bedankt. Zullen we even een klein stukje van de trailer luisteren? Dan krijgen we misschien een beetje een idee op de radio... wat voor tv-programma dit wordt. Dit is Oudesh, zomaar iemand die het middelpunt van een tv-show is geworden. Het middelpunt van Truman. En dit zijn Katinka en Kasper. Leiders van de twee teams die beide zorgen dat Oudesh allerlei opdrachten uitvoert. Oudesh zelf weet nergens van. Ja... Leg nog eens even kort uit, want dit, dit, we krijgen nu een beetje een idee. Um, het lijkt me bijna bij een soort robot die, uh, die dan de hoofdrol speelt. Maar het is gewoon wel een echt mens, begrijp ik. Het is een echt mens. Leg eens uit wat de bedoeling is. Nou, de bedoeling is dat de echte mens van niks weet. Uh, het is iemand die uh, heel veel status-updates op Facebook uh, plaatst. En heel actief is op Twitter. Eigenlijk constant op internet laat weten wat hij doet. Waar, wat zijn interesses zijn, waar hij uithangt. En uh, dat was eigenlijk waar wij ons uh, uh, wel over verwonderden. Dat heel veel mensen zoveel ook persoonlijke informatie via internet delen met vrienden. En eigenlijk dachten we daarvan, uh, kunnen we daar niet een programma bij bedenken. Waar we daar een soort grap mee uithalen. En tegelijkertijd misschien ook een soort bewustwording teweeg kunnen brengen. Uh, over het, ja, een gevolg van social ja. media... zonder dat het een soort moralistisch ja. wijzend vingertje nou, wordt. Nou, nou doe ik daar helemaal niks op, dat griep. maar stel dat ik daar heel actief ben... dan kan ik dus door de programmamakers worden uitgekozen als de hoofdpersoon. Ik weet daar zelf niks van. En hoe komen die teams dan tot mij en die gaan mij dingen laten doen? Ja, um, we hebben dus twee teams van specialisten... De specialisten kunnen van alles doen. Eén weet veel van de verborgen camera's, de andere heel veel van internet. En um, er wordt door de redactie één persoon uh, uitgekozen als uh, de Truman van deze aflevering. En, Een beetje uh, naar de Truman Show natuurlijk. Ja, om, we hebben die naam bedacht, omdat de Truman Show is iemand die niet weet dat er zoveel camera's nou, om staan gericht. Filmen en, met Jim Carrey, hè? Precies. Ja. En wij hebben bedacht van, ja, heel veel mensen doen via Twitter en Facebook... Ze uh, geven zoveel staatsupdates, dat ze eigenlijk een soort van Truman Show van zichzelf maken. ze ja. zetten allemaal kamers op zichzelf. Maar nu ja. even naar die, naar die hoofdpersoon. Die, Zo, die ja. is uiteindelijk uitgekozen. en ja. dan die, wat, Hoe gaan die twee teams nou zorgen dat diegene allerlei dingen gaat doen? Omdat er uh, op Twitter staat er bijvoorbeeld... I just checked in at my work... Nou, we weten via LinkedIn waar hij werkt. Namelijk KPN in Rotterdam, bijvoorbeeld in de trailer. Mm -hmm. Dan gaan wij zorgen dat er... Uh, we weten, hij, hij begint om kwart over negen met werken, ik noem maar wat. Dan zorgen we zorgen dat de teams... Uh, een van de twee teams... Hè, de teams moeten alles zelf bedenken. Hè. Wij zijn de bedenkers van het programma, ja, maar de teams ja. moeten alles zelf nee, bedenken. Maar dat we even een uitleg krijgen ja. hoe het programma in elkaar een van is. de twee teams uh, gaat bijvoorbeeld bedenken om daar om, uh, om uh, kwart over acht al staan te posten. Voordat die, uh, dat die uh, Truman eraan komt. En zorgen dat daar iets spectaculairs gebeurt. Waar hij helemaal in, in, in, in verschonden gaat. hè? wat gebeurt er nu? En gaat bijvoorbeeld uh, een foto nemen van, van de situatie die daar gebeurt. En dat op zijn Facebook zetten. En daarmee heeft hij dus al een punt verdiend. En misschien wel 500 euro. Ah, kijk aan. Dus als hij reageert, uh, zullen we maar zeggen. Hij gaat ergens naartoe. Hij reageert op Facebook. Dan kan je punten verdienen als team zijn. Er. Ja. ja. Uh, aan de telefoon is uh, Patty uh, Geneste. Uh, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Patty, jij was een van de juryleden. Uh, jij uh, bent in het dagelijks leven druk met het verkopen van Nederlandse formats naar het buitenland. Waarom heeft dit programma gewonnen? Uh, het is uh, absoluut onbescheiden. Uh, uh, er zitten elementen, spelelementen in, uh, in combinatie met de, laten we zeggen, de, de, de spanning van de kandidaat die niet weet dat hij uh, kandidaat is. Uh, dat is op zich niet nieuw, dat is wel wat eerder gedaan. Maar, zeg maar de combinatie van, van de spelelementen maakt het wel weer uniek. En uh, toen ik het promotie zag, vond ik dat het uh, erg goed vormgegeven was. Dus ik uh, voorzie hier wel... Uh, veel ja. mee. We hebben Roek Lips al vaak over dat tv-lab gehoord... En, en, en zijn grote wens was ja. ook dat het, dat het inderdaad een multimediaal uh, programma zou worden. Dus ook inderdaad waar die sociale media een belangrijke rol in zouden spelen. Ja, ja dat is echt zijn stoppaardje. En terecht ook wel. Zeker ook voor Nederland 3. Um, en dat zal hier zeker ook wel... Uh, nou ja, dit is eigenlijk bij uitstek een voorbeeld van een format... waar dat uh, bij te integreren valt. Dat, ja. uh, dat is geen rocket science. Hoe, hoe, was, hoe, was hoe was eigenlijk de kwaliteit van de, van de andere inzendingen? Nou, ik moet je zeggen dat dat ongelooflijk uh, verschillend was. Er zaten puzzelstukjes bij met uh, twee pagina's met foto's... waarvan ik me afvroeg wat eigenlijk uh, de bedoeling daarvan was. Uh, het, het rare daarvan is dat je er dan toch wel weer relatief veel aandacht aan besteedt... omdat je probeert uit te vinden wat dan uh, de gedachte erachter is... maar uh, er zaten ook stukjes bij, uh, of formats bij, zoals deze, maar ook uh, een andere favoriet van mij, die gaat over de hooligans. Uh, dat waren bij Truman en Hooligans, Of uh, You'll Never Walk Alone heet het format officieel, dat waren mijn absolute favorieten. En die waren ook echt goed uitgewerkt. Daar zag je gewoon dat er over nagedacht was, zorg aan de steed, uh, niet zomaar een half a vier'tje met een ideetje uh, opgeklapt, maar... Uh, nou ja, er zat echt wel een gedachte achter. Ja. En die springen er dan wel uit, ja. Ja. Nou zijn deze twee jongens, Roland en Rick, die zijn al een beetje bezig in de, in de business. Hè? Die hebben al een soort van productiebedrijfje. Ik dacht dat het echt voor kijkers ja. was, zeg maar voor mijn buurjongen. <laughs> Maakt dat oh, nog wat uit? Ik heb dat wel meegedaan. Ja, ja, misschien. <laughs> ja. Ja, ik, dat idee van die nou hooligans, ja, ik... dat weet ik trouwens niet helemaal. maar Dat heb ik wel eens een keer verteld aan mijn buurjongen. Ik had een heel leuk idee namelijk met hooligans. Ja, maar nou, goed, daar da, gaat DT het nu even stonden, niet over. Weet het niet. Nee, nou, maar he, wat he, belangrijk he, is in maar, deze om even te melden, is dat uh, ik geen idee heb wie welke namen achter het idee zitten. Dus nee. op het moment dat wij de ideeën lezen, zien wij niet wie het bedacht heeft. Nee, maar als ze al een, uh, beetje, dus, een beetje in ja. de professionele wereld bezig zijn, dan maakt dat dus eigenlijk niet uit in dit geval. Ja, maar deze jongens die, uh, hebben volgens mij nog nooit iets voor televisie bedacht. Dus uh, dat is dan ook al helemaal nieuw. En uh, dat zij iets ja. met nieuwe media doen, dat, uh, dat ja, helpt even... alleen maar in deze. Want uh, ze zijn er gepassioneerd uh... door en weten er veel van. Dus het past op zich wel. Ja. Nog één ding. Jij, jij verkoopt formats in het buitenland. Is dit te verkopen, denk jij? Ik bedoel, kunnen ze hier dik geld mee verdienen? Ja, ik, ik heb uh, toen ik het versureerde er wel bij gezegd... het is geen eenvoudig format... Dus het is heel belangrijk dat er goed nagedacht wordt over de spelstructuur. Die moet ook weer niet te gecompliceerd zijn. Uh, het is bij een spel altijd belangrijk dat de kijker, ook als hij halfweg inschakelt, nog steeds uh, kan begrijpen waar het over gaat. Uh, maar ik voorzie absoluut mogelijkheden in het buitenland. Zeker weten. Okay. En de, die promo die maakte mij wel blij. Dank dat je even aan de telefoon wilde komen, Patty Van de jury dus van uh, de tv-lab Kijkers Pitch 2011. Uh, Roland, jij reageerde gelijk al even op, want je hebt een, een bedrijf dat heet Roos Productions. Dat klopt, Producties, op zijn Nederlands. Kijk ja. aan. Uh, uh, en, en je doet dan wel een beetje met, met formats en dingen bedenken, maar nog nooit voor tv. Begrijp ik? Nee, het, uh, het verschil is dat, kijk, ik ben gewoon in mijn uh, ja, privéleven ontzettende uh, ja, televisie-geek eigenlijk. Ik kijk echt alles wat Los en vast zit, omdat ik het gewoon super interessant vind wat er wordt gemaakt en wordt bedacht. En ik zag TVLab als een kans om mijn eigen ideeën te exploiteren. Uh, mijn bedrijf gaat over promotionele video's voor commerciële bedrijven. Nee. Iets heel anders. Is en is. Uh, ja. Zij zegt dat het wel uh, potentie heeft. Misschien zelfs naar het buitenland. Is dat ook wat jullie in je achterhoofd hebben? Om echt uh, hiermee uh, de boer op te gaan? Ja, kijk, in eerste instantie is het vooral heel tof dat we het mogen gaan maken. En dat het op Nederland 3 wordt uitgezonden. En tegelijkertijd bekijken we het ook wel een beetje zakelijk. Uh, ja, dat je denkt van, die, die, je bent altijd bang in de creatieve industrie. Dat er met een idee geleurd ja, gaat worden. Want BNN gaat dit straks uitzenden. Je hebt de rechten en zo heb je goed afgedekt. En zo, dat, dat, dat ze iets straks met jullie uh, mooie verhalen hebben. Ja, maar, BNN houden. is echt wel tof. In, bij de trailer hadden ze eigenlijk al gelijk. Zoiets van, uh, weet je, het, het is jullie idee, het blijft jullie idee. Wees daar vooral niet bang voor. We gaan gewoon jullie helpen om uh, het idee zoals jullie het in je hoofd hebben te realiseren. En bij de pilot is het eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Wanneer dus, gaat het op tv komen dit? Uh, tv lap is volgens mij van 28 augustus tot ja. en met 2 september. Kan datum verschillen, maar iets zoiets. Goed, ergens in die week zullen we dit programma zien. En wie ja. weet daarna wordt het al een, een echt tv-programma. En wie weet zelfs in het buitenland. Uh, heel veel succes daarmee. En dank ja, dat jullie even hier wilden komen. Dankjewel. Roland de Bruyne en Rick van der Linden waren dat. Time. My dreamy friend, it's coffee time Let's listen to some jazz and rhyme And have a cup of coffee Let me show A little coffee house I know Where all the new bohemians go To have a cup of coffee is beatin' time It's good old-fashioned meetin' time So grab a chair and dig me there Cause that's just the place that I'm at coffee time My dreamy friend it's coffee time Let's sing this silly little rhyme And have a cup of coffee misschien, het is net Kim kool, maar uh, dat klopt ook wel een beetje, want het is namelijk Nathalie zijn dochter. Coffee time, terwijl wij gewoon aan de lunch zitten. Zometeen het mediaforum, dat doen we vandaag met Hadassah de Boer en Mark Vis. Eerst is hier Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Een van de drie verdachten van de branden in het duingebied bij Bergen en Schorel is vrijgelaten. Er is onvoldoende verdenking om de man uit Alkmaar nog langer vast te houden, beslist het gerechtshof in Amsterdam. Twee andere verdachten uit Schagen zitten nog vast. De gemeente Rotterdam wil de komende jaren ruim 500 miljoen euro bezuinigen, vooral op de bijstand. En er verdwijnen 2000 van de 13.000 banen bij de gemeente, schrijft het college van BW. Aanvragen voor uitkeringen worden strenger beoordeeld. Wie kan werken, moet werken, zegt Rotterdam. Aspergiekweekster José Janssen is weer opgepakt op haar bedrijf in Zomeren in Brabant. Ze wordt verdacht van economische uitbuiting van onder andere Poolse werknemers. En in 2009 en 2010 werd ze ook al gearresteerd... voor onder meer uitbuiten van buitenlandse seizoenskrachten. Joodse en islamitische organisaties hebben in de Tweede Kamer geprotesteerd... tegen een verbod op onverdoofd ritueel. Een ritueel slachten, dat verbod zal ertoe leiden dat veel joden zich onthecht voelen... van de rest van de Nederlandse samenleving, feest de Joodse gemeente Amsterdam. En fotograaf en filmmaker Anton Corbijn kreeg dit jaar de Prins Bernhard Cultuurfonds prijs. Het fonds vindt Corbijn een unieke, multidisciplinaire kunstenaar. die een internationaal voorbeeld is voor fotografen en ontwerpers. En wat krijgt Corbijn? 150.000 euro. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. Er ligt momenteel een regengebied over ons land. en dat trekt geleidelijk aan richting het Noordoosten weg. Daarachter volgen enkele opklaringen, maar ook opnieuw buien... met in het zuidoosten kans op onweer, hagel en windstoten. De temperatuur loopt op tot zo'n 18 graden op de Wadden... en 22 graden in Limburg. Daarbij staat een meest matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht zijn er dan opklaringen... met alleen aan zee nog kans op een enkele bui. De minima liggen rond de graad of 10. Morgen, vrijdag, is er eerst ruimte voor de zon... maar later neemt de bewolking toe en in de avond volgt er dan regen. Het wordt opnieuw een graad of 20... Het weekend verloopt herfstachtig met veel bewolking, regen en veel wind. Met 17 of 18 graden is het bovendien vrij fris. AMWB ah, verkeersinformatie. Op de A9 Amstelveen Alkmaar staat bij het knooppunt Rotterpotterplein in beide richtingen 2 kilometer file. En op de A12 Arnhem-Utrecht tussen venendaal West en Maren 3. A28 Zwolle Utrecht, daar staat bij Amersfoort 2 kilometer. Dit is radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Hadassa de Boer, presentatrice en uh, documentairemaakster ook uh, tegenwoordig. Uh, Mark Viss is er, de secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de NVJ. Welkom. En we beginnen even over de zaak Joran van der Sloot. Uh, die ging uh, officieel van start daar in Peru. Hij moet daar voor de rechten verschijnen wegens de moord op Stephanie Flores. Die moord is vorig jaar gepleegd. Uh, van RTL Boulevard tot aan het NOS-journaal. Ook Time Magazine trouwens. Iedereen zit er bovenop. Volg jij het, Hadassa? Nou ja, je kan bijna niet, je kunt er niet omheen. <laughs> je kunt er niet omheen. Maar ik, ik kijk zeker niet alles. Maar ik, als ik dan weer op uh, nu.nl zie dat Joran vader wordt, dan uh, ga ik dat natuurlijk gelijk even lezen. Hoe, hoe ja. zit dat? Ja, Bert Wagendorp vanochtend is een Volkskrant uh, column. Uh, die stoort zich ontzettend hè, aan al die aandacht ja. voor Joran. Het stuk Schorrimorri is een merk geworden. We hebben Joran benoemd tot icoon van geweteloze slechtheid. En smullen van alles dat ons dat beeld uh, bevestigt. Ja. Dat zeg je eigenlijk ook meer of nu. Nou ja, goed, het is, het is heel dubbel. Want ik denk ook dat je daarmee hem precies geeft wat hij wil. Volgens mij wil hij ook een icoon zijn van, van de misdaad. Hij, hij verheerlijkt het bijna. En, en, en we geven het hem. En wat kan niet anders? En het is wel niet anders. Ja, hier is hij heel goed in. in maar nu. moeten wij daar aan meewerken met z'n allen? Ah, ja, kijk, ik, ik vond het wel grappig dat Bert uh, in de volkshand dus zegt... van uh, we moeten er geen aandacht aan besteden... en vervolgens een hele kolom eraan wijt. Dus dan denk ik ja... Ja, Ook zijn eigen volksstand trouwens niet spaart. Hè? Nee, maar goed. Ja, mensen zijn op zoek naar iconen. Mensen zijn op zoek naar uh, uh, uh, uh, ja, bizarre verhalen. En laten we wel wezen, het is een bizar verhaal. Uh, dat levensverhaal van Joram van der Sloot. En je kunt het moeilijk negeren. Kijk, er gaat natuurlijk wel op een gegeven moment gaan... bepaalde programma's vind ik... Een over. Ik hoorde, ik heb het overigens niet gezien... dat Peter R. de Vries nu met de moeder van Nathalie Holloway... Naar de, de, naar de moeder van die Stephanie Flores gaat. En dan denk ik, ja dat, ja. dat, dat gaat mij dan wel een beetje ja, te ik ver. Heb, Peter, hij zat van de week bij Knevelen van den Brinken... en liet beelden zien dat er was een ontmoeting tussen die Beth Holloway... en ik dacht een, een familielid, oh, het was niet nou de ja, vader. Oh. Okay. Ik dacht een broer of zoiets in ieder geval. Maar wel iemand van die familie nou, Flores. Ja. Dan, dan heb ik wel het dan gevoel we wel dat, die, die, opzoeken, dat, ja, wel. dat die beker helemaal wordt lezen. Het, het bizarre van dit verhaal is natuurlijk dat elke keer als je denkt van nou, nu heb ik een lijn te pakken... dat er toch weer iets bizars gebeurt. Want het was de gevaarlijkste gevangenis ter wereld zo'n beetje. En vervolgens hoor je dat hij daar een leuke handel is begonnen. Hij, dat hij is, is dik. Hij, hij is, de hij is, de, hij is de dik. Hij, ja, hij kan die familie zich aan. maken daar ook nog. Blijkbaar. Dus het, het, het, ja. het zijn ook steeds weer hele bizarre windingen... waardoor iedereen ook weer denkt, oké, okay, uh, toch maar even weer lezen. Ja. ja, Wagendorp die zegt daarover, ik zou denken dat we die akelige psychopatenkop inmiddels meer dan zat zijn, maar kennelijk is dat dus niet nee, zo. want mensen zijn op zoek juist naar dit soort bizarre verhalen en dat, dat haalt uh, de krant en uh, uh, ja, daar gaat, iedereen gaat daar ook achteraan. Ja. En dat blijft ook zo, totdat inderdaad het uh, ja, langzaam maar zeker uitsterft en er een andere icoon weer uh, uh, gevormd wordt. Ja. Etiop uh, Boulevard doet er veel aan. Uh, daar, schrijft, de, uh, uh, daar schrijft hij eigenlijk over, uh, Bert Wagendorf, van dat het uh, soms bijna liefdevol klinkt, hè? Familiair. Joran wordt er ook alleen maar over gesproken. Ja, dat is wel... Ja, Joran van der Es heb ik al een tijd niet gehoord. Dat is, uh... Nee, dat, dat bedoel ik. Het, het heeft ook iets... Hij wordt een soort bad guy. En, en bad guy, dat krijgt iets wat dicht bij verheerlijking ligt. Dat is natuurlijk een beetje de grens die hier, die hier af en toe wordt uh, overschreden. Als inderdaad... Lachend over Johan, Terwijl het is natuurlijk inderdaad een dood enge psychopaat. Ja, maar het is jaren... zo bizar. Dat is het ook. Het is, het is nee, allemaal zo. Het is een, ja. een non-fictieverhaal wat, wat haast uh, trekjes begint te krijgen. <laughs> en, dat, en, en, en dat maakt het natuurlijk heel erg. Ja, daar, daar zijn mensen nieuwsgierig naar. Maar pa Pas bij het overlijden van Willem Duis zagen we nog die beelden dat die AGM daar zat. He? Die was in de jaren ja. 70 was dat die, die meesterkraker met zijn thermische land. Ja, dat had nog iets van een soort Robin Hood. Die deed die, die ook verder niemand pijn, eigenlijk. Ja, hij pakt af en toe iets uit een kluis. Ja, maar maar dit zei... gaat toch wel even. Wat, verder. Maar wat zijn de best scorende films? Dat zijn toch waar de good guys en de, en de bad guys uh, in opereren. En ja, mensen vinden het dan toch ook wel weer leuk als, als de bad guys af en toe uh, weer de good guys worden. Dus de, ja, dat heeft er ook mee te maken dat ja, het blijven interessante verhalen. Ja, en, ik en, vind en niet dat... dat hij een good guy moet worden. En ik vind ook dat, nee, dat, de, die maar... dat we daar. Dat, dat daar uh... Soms wel een beetje. Dat het op het randje wordt gebalanceerd. Daar heeft Bert door wel een punt. Moeten we ons terughoudender opstellen op dit punt, vind jij? En gewoon van de feiten mis te verslag doen. Ik vind bij de dingen, maar inderdaad, ik wil wel gewoon weten wat er aan de hand is. En als hij vader wordt, dan ben ik dan ik eigenlijk geïnteresseerd. Maar dat wel ook, omdat er wordt gezegd. hij zit in de strengste gevangenis, ongeveer ter wereld. de gevaarlijkste gevangenis. Overleeft hij dit wel. En dan hoor je dit, ja, ik, dat, dat is wat mij dat is toch gewoon nieuws. Wat ja, heel dat hoor. was een van de meest gelezen berichten geloof ik gisteren ook op ja, uh, internet. Maar, <laughs> het voorziet <laughs> ja. dus in een behoefte. Kennelijk, ja. ja. Uh, we gaan het hebben over de goede doelen. Uh, dat, uh, dat zal ons allemaal uh, ook niet ontgaan zijn, uh, of misschien juist uh, bewust wel. Yvon uh, Niel was gisteren op Nederland 1 met de uh, tv-show special... om baby's in Afrika zonder honger te laten opgroeien. Elk jaar als we een programma zitten maken, lig ik oprecht langdurig wakker. Want ik denk, zal er eigenlijk wel iemand bellen? Zullen we ook nu weer in staat zijn om de boodschap zo over te brengen dat u thuis niet alleen geraakt wordt door de verhalen, maar ja. dat u ook zegt, kom op, we doen mee. Au. Het is wel een vakman, hè. niet? Is, is, is dit niet echt? Is dit nee. niet gemeen? Maar ja, ik weet het niet, maar het werkt. Kijk, dat, dat, dat, dat nou, is, is natuurlijk dat wat... Er... Ja, dat, Daar hebben is... relatief weinig mensen naar gekeken. Ik zag net dat er een uh, uh, behoorlijke dip is geweest in de kijkcijfers... in vergelijking met de programma's ervoor en daarna. Nou ja, Waar het, waar het om gaat is natuurlijk uiteindelijk hoeveel... hoeveel uh, uh, het, is, het is een manier van fondswerving en uiteindelijk voor heel veel goede doelen... is dit een hele belangrijke en lucratieve manier om dat te doen. Ook omdat veel andere manieren... Uh, er niet meer zijn. Ik bedoel, de mensen met een collectebus... die, die, die, die, die, die krijgen natuurlijk geen geld meer. Of uh, mensen die je opbellen thuis en lastigvallen... daar zit ook niemand meer op te wachten. Dit is de manier. En uh, ja, als je, nog, als je nog geld wil, wil krijgen... als... als, als uh Organisatie, dan, dan moet het op deze manier, of via evenementen. Nou, in, in zijn column in de ja, het lijkt net of wij alleen in ja, de ja, lezen. Maar, was, ja. he? <laughs> het is nou helemaal zo, die hebben een tv criticus en die schrijft altijd ook stukjes. Jean-Pierre Gelen, die, die, die bekritiseert dit soort emo-industrie rond goede doelen. Hij zegt, uh, eerst BN'ers in de zorg, tegen astma, vervolgens ons eigen Opdu6. Uh, project waar de NCV ook bij betrokken was. Uh, nu weer Ivo voor Unicef, een beetje overdaan. Ja, ik, heb er, ik heb er ook eerlijk gezegd helemaal niks mee. En helemaal niet met die programma's... Uh, uh, Zoals het dan gisteravond ook is gebracht. Kijk, als je een interessant programma kan maken. En daar zit een, een, een goed doel aan vast. Ik vind het prima. Uh, als je het glazen huis neemt. Dat is gewoon nee, leuke, ja. uh, leuke radio. En uh, spektakel. Uh, maar dan kijk je en luister je vanwege het programma. Maar dit is zo'n geformatiseerd project. Waar. Het is zo gladjes. Ah ja, heb en... We hebben het trouwens allebei niet gezien, want we waren nee, samen, samen... toevallig zijn anders, anders, maar, maar um, uh, als ik het lees... In, hè, in de kritiek, dan denk ik, oh ja, dit is weer 13 in een dozijn. De, dit soort televisie allemaal. ken ik wel. En als ik dit hoor, dan. Maar goed. Uiteindelijk is de vraag die er wordt gesteld in die column: wie schiet hier wat mee op? En dan is het toch zo dat uiteindelijk. Hè, ik heb ook wel eens uh, aan, aan zulke soort televisie of andere soort programma's dan wel. meegedaan. Uh, voor Stichting Vluchteling doe ik dingen. Ja, die, die, die vluchtelingen, die schieten er wat mee op. Want er komen toch weer donateurs. En die donateurs moeten er komen. Dus als. Als dit de enige manier is, ja, die, die schieten ermee op. En als je er geen ja. zin in hebt, nou, dan kijken we ja, naar de. Gele zegt, we proberen op deze manier met z'n allen het kwaad de wereld uit te krijgen. Ja, nou ja, nou Het is een, een, een moderne wel. vorm van aflaat kopen natuurlijk. Uh, maar ja, ik, nogmaals, ik, ik meid het ook. Ik was gisteren inderdaad niet in de gelegenheid om er naar te kijken. Maar anders had ik er ook zeker niet naar gekeken... als ik uh, wel voor de tv had. Had je ja. anders wel naar een ander Ivonier-programma gekeken? Overigens? Nou, dat kan af en toe nog best wel eens voorkomen. Ja, nee, maar dat, ja. dat is ja, natuurlijk... Nee, nee, nee, maar, het is, maar het, is het, is ook, vorm. het is een vorm. Het is natuurlijk misschien ook een bepaalde doelgroep... waar jij ja, niet te horen toegespitst. Ja, nee, maar dit is zo over duidelijk gescript. In de repetities worden de, de, de, de, de tussenstanden al vermeld. Dit nou, is allemaal zo, ik, zo overduidelijk. En je ziet altijd dezelfde mensen. Want we hebben pas die nacht van de lach gehad. Nou, daar zaten ze allemaal weer. De cabaretiers zo. Nou, gisteren zaten, geloof ik, Claudia de Brij en, en Joep van het Hek daar ook weer. Uh, je, ja, Altijd ja. ja. nou, <acht writing> dezelfde de mensen. Het, het lijkt, lijkt me ook als bekende Nederlander kun je ook niet nee zeggen. Want dan zeg je nou. dus nee tegen dat goede doel. Ik bedoel, je, je moet er ook wel aan meedoen. En er zit ook gewoon laten we wel wezen, het is ook handig. Uh, uh, dus ja er zit ook een promotionele kant zit ja. eraan nou Wat voor, wij... die voor die BNs. Bedoel Zeker. Je? Ja, nou ja. ja, als jij een ja. cd te verkopen hebt en, en je kunt dat in dit licht uh, dat, kun je ja, dat dat neerzetten, dan, dat, dat, dan tuurlijk, kijk eens ja. wat een goed mens maar ik ben ze, koop mijn cd. Hebben, we hebben onderzoeksjournalisten maand erop gezet, maar ik begrijp dat jij ook binnenkort iets gaat doen voor het goede doel Nou ja, ik, ik ben, ik ben ah. zo voor Stichting vluchtelingen al naar de DAPG het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Maar ik heb er nu gecommitteerd om uh, van uh, zaterdag op zondagnacht de night walk te doen van de Nacht van de Vluchteling. Dat is 40 kilometer wandelen. Al wandelen. Van Rotterdam, ja, nou ja, dan ben je wel ah. een uurtje of acht onderweg in dit het weer gezien bij. wordt het uitgezonden? dat uitgezonden? wordt dus, nou, volgens mij wordt oh, het helemaal niet okay. uitgezonden, maar het past ook bij de nieuwe manier van, van uh, uh, uh, uh, mensen vinden, of fondsenwerving, want mensen willen niet meer zomaar wat geven, die willen wat doen. Nou, in, in, in mijn geval zou ik hmm. zeggen ik geef het ja. liever alleen maar. Ik moet Nog even één ding, Ja, kort zeg ik wel, maar dat heeft een beetje met onze tijd te maken, maar het is wel een belangrijk onderwerp, want in Amsterdam is van alles aan de hand. AT5, daar heb jij goede jaren achter je. negen jaar heb ik er gezeten. Uh, uh, yeah. daar, is, uh, daar is een soort intekening geopend door de gemeente, dat er uh, moeten een soort stadsnieuwszender worden. Een nee, beauty contest. Ja, je zou denken, AT5 wordt het nou, maar dat is een van de kandidaten. En er zijn... Ja, het gaat, het gaat eigenlijk om, om vanaf 2013. Er is De gemeenteraad die heeft dus uh, geze gezegd... ze willen voor twee jaar wat meer geld geven. Maar dan moeten wel in 2013 meerdere mensen uh, zich kunnen aanmelden... om ook die, die, die, ja. die, die lokale nieuwslaggeving te, te doen. doen. doen. Wat, wat nu nog ja. aan AT5 is. Er ja. hebben zich dus al heel veel kandidaten gemeld. Ja. Waaronder SBS6, ja. de AVRO, het Parool en TV Noord-Holland. Ja. Ja. Ja. Wat vind je daarvan? Want dan zou dat, als, als iemand van die anderen dat wordt... dan zou AT5 dus verdwijnen. Ja, ik, ik, dat gaat natuurlijk zeer aan het hart. Maar niet alleen van, vanuit mijn persoon. Een motief omdat ik een hele grote band heb met die zender, maar ook omdat ik denk: kijk, de vraag is natuurlijk altijd: het gaat over geld. Er is weinig geld en dat beetje geld, wie gaat daar televisie van maken? Nou, echt, ik ben ervan overtuigd dat er geen enkele partij in staat is om met minder middelen zulke televisie over de stad te maken dan AT5. Dat heeft zich toch de afgelopen jaren. Er is geen één zender die zoveel verschillende uh, bevolkingsgroepen bereikt in de stad, is onderzocht. Nee, dat en, klopt. Uh, het heeft zo'n naamsbekendheid. Het is zo merk, het heeft zoveel uh, talenten afgeleverd. Ja, dus het is voor heel weinig geld. Ja, ik is geldt, van, heel dus veel van. de hele discussie gaan ook of het überhaupt mag wat de gemeente Amsterdam ja. doet. Maar goed, even, even naar het journalistieke gedeelte, want ja. dat is ook een beetje jouw maar terrein. Ja, ik, natuurlijk. Ik, ik, ik dacht gisteren ook, van als ik zo met mijn kind om zou gaan als uh, de gemeente Amsterdam met AT5, dan zou de kinderbescherming al lang ingegrepen hebben. Want het is echt jaar in jaar uit wordt de strot langzaam maar zeker dichtgeknepen. En ik heb wel zoiets nu. Sta ik op het punt ook, van gemeente Amsterdam: maak een keuze. Trek die sticker eruit of ga erin investeren. Want. De omstandigheden waar deze mensen nu onder moeten werken... is echt, je krijgt de tranen ervan in je ogen. Ik bedoel, daar zou je een garitatief programma over mogen maken. Wie weet, komt dat nog? Het is echt dramatisch hoe slecht de gemeente met deze zender... Misschien moet het Nederlands publieke omroep dat eens doen. Want er komt heel veel talent vandaan. Nu zijn er weer lokale omroep awards uitgereikt. En dan wordt toch weer iemand van AT5... die in de prijzen is, gevallen. Hidden van Warmerdam. Ja, maar dat zitten weer allerlei media-wettelijke... Ja, haken en ogen zitten daaraan. Dat kan allemaal niet. En je kunt als, als, als gemeente Amsterdam met meer dan 800.000 inwoners rechtvaardigt het. om een onafhankelijke uh, nieuwscenter uh, in de lucht te houden. En om daarin te investeren. En het is een mini-investering ja. voor een gemeente Amsterdam. Waar echt, inderdaad, nou, het werd gisteren uh, meerdere malen geroepen. Echt zoveel geld vermorst wordt in een metrolijn die maar niet wil rijden. Ja. Nee, uh, dit is echt een. Druppel op begroeiende plaat ja. en, en ze kunnen daarmee gewoon. Jij, jij springt als het nodig is in de in bres voor uh, AT5. Huppe, weer. Oh, Al ga, ga ik 80 kilometer wandelen. <laughs> <laughs> Heel veel succes. Daarmee vind ik het leuk dat jullie er waren, allebei. Um, dat waren Hadassah de Boer en Mark Vis. Zometeen Mark Scholz, die komt uit Haarlem, gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. En dit is een liedje van de Radio 1-CD van deze week, het debuutalbum van Dothan Harpenau. En daarvan hoort u Shine On. Sorry. Zingersongwriter songwriter staat deze week in de schijnwerpers op Radio 1. Zijn debuutalbum is Radio 1 CD. Dat album heet Dream Parade en daarvan Shine On. Mark Scholz is hier. Hij is 37 jaar, komt uit Haarlem. Klopt. En dat gaat meedoen aan de Nationale nieuwsgids. 65 punten, dat is de hoogste score tot nu toe. Um, jij helpt mensen die zaken doen met China. Ja, ik heb een eigen consultancybedrijf. En ik uh, help mensen het vinden van fabrieken. Hoe onderhandel je met Chinees? Hoe produceer je een product? Dat soort dingen. En heb je goede contacten in China dan? Ik heb een aantal jaar in China gewoond. Kijk aan. Spreek je Zeker. de taal ook? Of? Uh, ja, mama go zeggen ze een beetje. Maar je kan me redden. Ja, want het is gewoon heel lastig hè, om het echt goed uh, onder de knie te krijgen. Ja, de klanken zijn uh, lastig voor ons Westelingen. Ja. Ja. Uh, wat, wat is nou de, de belangrijkste tip als je wil handelen in China? Wat, wat, wat moet je dan vooral niet doen misschien? Uh, overhaast. Het, is, het, het kost heel veel tijd. Ja. Dus dat is dat het onderhandel, het uit eten gaan... maar ook gewoon een product ontwikkelen en mails van tien pagina's sturen... leest niemand in China. Nee, nee, nee. Goed. Dus de tijd ervoor nemen. Dan kan je misschien daar zaken doen. Dus kijken of je het nieuws ook een beetje gevolgd hebt. We gaan beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. De nationale nieuws. Gisteren leek het erop dat de premier zijn ontslag zou aanbieden. Maar het ging niet door. Griekenland beleefde een zeer onrustige dag, zowel in het parlement als op straat. Maandenlang opgekropte frustratie kwam vandaag in Griekenland naar buiten. De Europese Unie zolt met ons, doet met ons wat het wil, zegt de boze zestiger. Ja, De bezuinigingen die staan nog steeds centraal daar in Griekenland. Maar vandaag gaat het eens een keer over de politiek daar. Hier is vraag 1. De Griekse premier zal vandaag een nieuwe regering vormen en daarvoor steun vragen aan het parlement. Wat is de naam van de premier van Griekenland? Papandreou. Jorgos Papandreou. En die nieuwe regering moet voorkomen dat Griekenland failliet gaat. Deze Papandreou, dus vraag 2, had aanvankelijk aangeboden om af te treden en een regering van nationale eenheid te vormen. Maar zag hiervan af nadat de conservatieve oppositiepartij had geëist dat de nieuwe regering opnieuw zou onderhandelen over het eerste reddingsplan van de EU en het IMF. Hoe heet die conservatieve oppositiepartij van oppositieleider Antonis Samaras? En je mag dan de Nederlandse of uh, natuurlijk de Griekse naam geven. Ik weet dat het ND is. Uh, Nationaal Democraten? Ja, nou, daar moet de jury even zich overbuigen. En D, dat is inderdaad een afkorting, maar het staat voor Nea Democratica... Euh, of Nieuwe Democratie. Ah. Maar ik zie daar al mensen met het hoofd schudden... dus ik vrees dat die niet goedgekeurd wordt. Vraag 3. De toespraak van Papandreou kwam na een dag vol demonstraties en rellen in zijn land? Griekenland heeft de afgelopen jaren vaker te maken gehad met rellen. In december 2008 waren die erg hevig... toen daar een 15-jarige jongen werd doodgeschoten door de politie... tijdens een confrontatie met een groep jongeren. In welke stad gebeurde dat?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 Cypriot Marcos Bagdatis was voor Hazen een te grote hindernis... tijdens het Unicef Open in Rosmalen. En de Nederlander werd met twee sets van de baan getikt. Vraag 5. Het Unicef Open gaat vandaag zonder Nederlandse inbreng verder... met de kwartfinales in het enkelspel. Robin Hazen was niet de enige mannelijke enkelspeler die het toernooi verliet. Welke andere Nederlander legde het ook af? Uh, Houta Galoen. Jesse Houta Galoun, dat is goed. Hij verloor van de Belg Xavier Malice. Laatste vraag. Maximaal vier punten te verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En de vraag is simpel. Wie bedoelen wij hier? Vier. Ik heb wel wat met een uniform. Ron R Boshart, Stop. <laughs> Vanwege die foto. Ja. Ik vind het wel <laughs> een hele mooie... Een mooie eerste reactie eerlijk gezegd. Maar ja, het is niet goed helaas. Ach, jongen. Nee, de volgende aanwijzing was voorzien. Eerst spinde ik nu, uh, denk ik, graag mee. De JSF was en wordt belangrijk voor ah, mij. Jack de Vries. En ik word directeur bij Hill Nolten, een communicatie- en adviesbureau... dat de belangen van de Nederlandse luchtvaartindustrie behartigt. Inderdaad, Jack de Vries. Hij werd wel Jack het Lek genoemd. Bekend als de spindokter van het CDA natuurlijk. Hij was de man die... Uh, toen bedacht van uh, draaikond Wouter Bos. Ja. Het heeft CDA uh, geen windeieren. Uh, hoe het? Geen gekorst. Ge nou ja, het heeft ze wel redelijk goed gedaan. Uh, we komen op Factor 3. Uh, daarmee gaan we zo meteen deel 2 van de quiz spelen.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 Vandaag luidt de stelling. Het stapelen van straffen is een goed idee. De PVV wil dat plegers van misdrijven met meerdere slachtoffers voortaan per misdrijf worden gestraft. Net zoals in Amerika. Nu kun je in Nederland voor meerdere misdrijven hooguit de straf krijgen van één misdrijf. Plus een vermeerdering van een deel van de maximumstraf. En dat moet dus veranderen, vindt vooral de PVV. Nou, wat vindt u? Daar zijn we benieuwd naar. Het stapelen van straffen is een goed idee. Bent u daarmee eens of oneens? sms dat naar 70-70 kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, gebruik dan Hekje standpunt. Mark Scholtz, 37 jaar uit Haarlem. Factor 3 zojuist. Uh, om over die uh, 65 punten heen te komen, moet je in ieder geval 22 vragen goed hebben. Dat wordt heel lastig in de tijd. Maar we gaan toch kijken hoeveel je komt. Ja. 90 seconden de tijd, veel vragen. Uh, als je een antwoord niet weet, pas roepen. Dan stellen we snel de volgende vraag. Daar komt hij. De nationale nieuwsquist. Wie heeft opgeroepen tot een verdubbeling van het Europese noodfonds. als banken moeten meebetalen aan een steunpakket voor Griekenland? Nou, Dat is goed. Hoe heet het neergeschoten Amerikaanse congreslid dat weer thuis is uit het ziekenhuis? Gifford. Is goed. De burgemeester van welke plaats neemt ontslag nadat ze in opspraak is gekomen? Schiedam. Wiens, dat is goed. Wiens revolver wordt binnenkort geveild in uh, Veilinghuis Christie's? El Capone. Is goed. In welke stad zijn tientallen woningen ontruimd geweest vanwege een verdachte auto? Utrecht. Dat is goed. Wie hebben Amerikaanse congresleden voor de rechter gesleept vanwege de oorlog? In Libië. Obama. Dat is goed. Twee mannen in Groot-Brittannië beraamden een moordcomplot tegen welke zangeres? Joss Stone. Dat is goed. Hoe heet de Amerikaanse democrat over wie nu ook een porno-sterrenboekje heeft opengedaan? Weet ik niet. Pas. Anthony Weiner. Staatssecretaris Bleken wil de export van groenten naar welk land snel hervatten? Rusland. Dat is goed. Wat verkocht een Vlaamse vrouw voor 4 euro zonder dat ze wist dat er nog 25.000 euro in zat verstopt? Een spaarpot van haar moeder. Dat is een asbak. Oh. Welk bedrijf is na vandaag klaar met het terugbetalen van de Nederlandse overheidsteun? Egon. Dat is goed. Hoe heet de topadvocaat die verslavingsdeskundige Keith Bakker niet langer kan betalen? Moskovic. Dat is goed. Wie zal de rol van grote smurf op zich nemen in de animatiefilm De Smurfen? Jack Woutersen. Dat is goed. Voor welk team komt Mark Cavendish het komend seizoen zeer waarschijnlijk uit? Uh, HTC Colombia. Nee, dus Team Sky. Het gebruik Ach. van welke telefoonapplicaties is fors toegenomen door een plannetje van KPN? Pas. WhatsApp. In welke Afghaanse provincie zijn de eerste Nederlandse politietrainers aangekomen? Kundus. Dat is goed. Welke luchtvaartmaatschappij is op de vingers getikt... omdat deze de administratiekosten niet vermeldt? Reiner. Dat is goed. In welke kan stad zijn rellen ontstaan na een ijshockeywedstrijd? Vancouver. En ook dat is nog eventjes goed. Nou, ik vind wel dat je hebt laten zien dat je er echt alles vanaf weet. Want 14 vragen goed, dat is gewoon een keurige score. Maal 3 komen we op 42. Maar het is niet genoeg voor de eindoverwinning. Nee, helaas. Je was iets te snel met die Ron-Boshart. Ja. <laughs> Ik vond het wel heel grappig. Uh, maar goed, uh, ja, het levert je voorlopig niks op. Uh, wel het uh, normale prijzenpakket, en dat is ook heel aardig. Twee kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio doen we erbij en een mok van dit uh, programma. Goe goede reis terug naar halen. Yes. Uh, wij melden ons zometeen om kwart over één weer. Dan uh, gaan we eens kijken met twee Kamerleden die een jaar geleden zijn aangetreden. En uh, dus nu een jaar lang ervaring hebben in die Tweede Kamer. Hoe is dat jaar ze vergaan? Het is iemand van de VVD en iemand van D66. Dat zometeen om kwart over 1. Nu eerst het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof, Ik geloof in de mensen. NCRV. De Grieken hebben een buik vol van de bezuinigingen. Ik ben mij bewust van mijn verantwoordelijkheden, zegt de premier. De nou, het van de Nederlandse Bank heeft gezegd... er moet een uh, noodfonds komen. Een vorm om dat verlies te nemen is gewoon te zeggen... we verlengen de leningen. Herstructureren dus. Maar ja, hoe verstandig is dat nou? Ja, ik hoor het hem ook zeggen. Maar we zullen ook tegen hem zeggen dat we niet mee doen. De banken nemen de benen. Geen cent naar Griekenland. Genoeg is genoeg. Geld in een bodemloos putsoorten gaan we natuurlijk sowieso niet doen. Dit is wat wij minimaal noodzakelijk vinden. En anders dan heb je met ons een groot probleem. Daar komen we zodra we... Daar meer informatie over hebben, zeker bij u voor terug. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Nu last minute vakantievoordeel bij weekam.nl. Tot 250 euro korting. Op elektronica, wonen en nog veel meer. Weekam.nl. klikt met jouw vakantie. Ik hoorde: als jij het huis neemt, hou ik die, jongens. Ik hoorde.